Rudi met het NOS-journaal. De van de bewoners. Die worden in verzorgingshuizen en sporthallen in de buurt opgevangen. 30 tot 40 mensen hebben rook ingeademd. Sommige van hen worden naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand in Nieuwegein is nog niet duidelijk. Rond deze tijd begint in Den Haag het debat over de 200 miljoen euro aan bezuinigingen op de publieke omroep. De wereldomroep wordt zwaar getroffen door de kabinetsplannen en wordt met twee derde gekort. De omroep zendt vandaag uit vanaf het plein in Den Haag. Voorafgaand aan het debat overhandigt een actiecomité van de Wereldom op een aantal petities aan de Tweede Kamer, waarin wordt gepleit voor het behoud van de Nederlandstalige uitzendingen. Vanmiddag praat de Kamer over de cultuurbezuinigingen. De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA en PVV willen een aantal plannen van het kabinet aanpassen. Minister Schippers adviseert om sommige rauwe kiemsoorten voorlopig niet te eten. In Frankrijk zijn ze uit de handen gehaald nadat mensen bij Bordeaux ziek waren geworden door de EHEC-bacterie. Vermoedelijk zat de bacterie op kiemen van rucola, mosterd en venegriek. Die worden bijna alleen gebruikt als garnering. Rucola, mosterd en venegriek zelf zijn niet verdacht. Nederlanders die na het eten van rauwe kiemen diarree hebben gekregen, wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan. Onderzocht wordt of de zaden ook in Nederland zijn gebruikt. In Cambodja is het proces begonnen tegen de belangrijkste vier overlevende leiders van de Rode Kmer. De vier worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van bijna 2 miljoen Cambodjanen in de jaren 70. Belangrijkste verdachte is Nooran Chea, die ideoloog en tweede man van het regime. Hij wordt verdacht, verdedigd door de Nederlandse advocaten Koppen en Pestman. Het weer zonnig en warm. De middagtemperatuur loopt het een van 27 graden op de Wadden tot ruim 30 in het Zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A20 richting Gouda van Klein Kleinpolderplein 3. A27 gooi Utrecht van knooppunt Lunette 7 kilometer. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon. Zon Zee Zandvoort en Zomerhits ZOMERHIT Dit is de zomer van ZFM Met nu Zandvoort op zaterdag Nou, vandaag is het nog niet echt uh, heel zonnig en zomerweer in Salvoort. Maar de belofte die Lekker de Hoorn heeft gemaakt is uh, dat het er uh, morgenmiddag uh, aankomt. Morgenmiddag gaat de zon weer lekker schijnen hier in Salvoort. En de aankomende maandag dan hebben we gewoon een snikhete maandag. 30 graden hier aan de kust. Nou wat willen we nou nog weer? We gaan ons er alvast uh, op voorbereiden. Ja, Korte broek uit de kast voor en de regio. En meer dan een t-shirtje, heb je niet nodig, Albertje? Nee, nee, t-shirtje, lekker cocktailtje, zonnebrilletje. Goed ingesmeerd. Helemaal goed. Ja, op mijn spul staat een sunblock, dus er komt geen zonnestraal doorheen. Oké. Okay. Goed, eh, luisteraars, het laatste uur is alweer aangebroken. En eh, wat kan de u van ons in het laatste uur nog verwachten? Uiteraard het gedicht van de week. We hebben een hartstikke mooie inzending gekregen van een trouwe luisteraar. Ja, ja. En die luistert naar de naam Din. En, en weet je de titel van het gedicht al uh, Samford op zaterdag. Klopt, ja. Dus uh, luisteraars, kwart voor vijf, het gedicht van de week. Deze week afkomstig van uh, Din. Waarvoor hartelijk dank. Uh, u hebt natuurlijk nog de diverse uitslagen van ons te goed. Van, en wel van de kwalificatie van de Formule 1 in de Grand, Grand Prix van Europa. En het wordt verreden op Valencia. En dat is een stratencircuit. We hebben een tussenstand van de BMW European Tour. En dan heb ik het over golf. En uh, daar hebben we een uh, Nederlandse deelnemer die het na twee dagen erg goed doet. En hij luistert naar de naam Tim Sluiter. Verder nog wat lokaal uh, sportnieuws en uh, genoeg reden om te blijven luisteren. We hebben nog een nagekomen bericht voor een uitnodiging voor, voor een wandel, uh, wandeling te maken, maar daarover straks meer. Oké, okay, dat allemaal in het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. En ook lekkere muziek zo, lekkere tempo dit avond, ja. Ja, ja, ik, ik schrik voor mezelf. Huppie, we gooien hem erin. Hier is Milk and Sugar en Hey, Nee, Na, Na, Na. Ja, vanavond gaat natuurlijk iedereen weer de discotheek in, uh, hier in Sofloort. Ja. Moeten wij toch een klein beetje aan meedoen, Albertje Han? Dus uh, ja, ja. ook een beetje disco op uh, zaterdagmiddag. We hebben de remixen al weer gehad, hè? Disco vandaag. Ja, wel. De discotheken zijn weer klaar uh, voor vandaag. Klopt. Even een nagekomen bericht. So. En dat uh, is uh, bestemd voor de wandelaars onder ons en de natuurliefhebbers. Want op zondag 3 juli organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een natuurwandeling over het Wurmenveld en het Kraans, uh, Kraansvlak. Naar Bloemendaal aan zee en weer terug via het Duinpieperpad. Met zijn unieke zeedorpenlandschap en natte duinvalleien. Van uitgestrekte strandvlaktes tot intieme valleien. Zet de eerste voetstappen in een gebied dat tot 1 juli in verband met het broed broedseizoen gesloten was. Het vindt plaats op 3 juli en het begint om 6 uur en het duurt ongeveer tot 10 uur. En het vertrekpunt is vanaf het spoorfietstunneltje in Zandvoort-Noord. Uiteraard is het de deelnemen gratis, maar ze adviseren wel drinken en. Iets te eten mee te nemen en daarnaast zou ik zeggen: neem ook een verrekijker en een fototoestel mee. 3 juli, 6 uur verzamelen uh, bij het spoorfietstunneltje in Zandvoort Noord voor een prachtige natuurwandeling. En hier is Paul Jan. Satisfied till you're by my side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 I love the nightlife, yes, I do. It's so much fun. And before you know it, ah, here comes the sun. sweetheart, it's been real, but the deal is gone. Mm -hmm. the silence is like a spirit that, that picked my house to haunt. But I know it's there, so I'm not sure. Inside I need what I want I some weer helemaal terug met een nieuwe hit hier in Nederland. Je hoort hem ditmaal op de Radio bij CFM. Dat was I Want You. Ja, en dan hebben we, gaan we over naar de sport. En wel eh, regionaal, zeker lokaal sportberichten. Twee korte berichtjes. Allereerst voor diegenen onder u die het nog niet weten... maar ik kan me haast nauwelijks voorstellen... Pieter Keur wordt spitsentrainer bij AZ. Onze Zandvoortse trainer Pieter Keur wordt per direct spitsentrainer van AZ. De Eredivisieclub heeft hem voor 20 uur per week aangesteld om, het huidige spits, om de huidige spitsen van de A-selectie te begeleiden. Pieter Keur was in het verleden topschutter van HFC Haarlem, FC Twente, Feyenoord, SVV, SV Heerenveen en AZ. Hij heeft al een mooi rondje gemaakt hè? Zo hey. Hij is overal geweest. Hij heeft een contract getekend tot de zomer van 2012. Zijn verbindenis met de oud-Nederlands kampioen uit Alkmaar heeft geen gevolgen voor zijn contract bij SV Zandvoort. waar hij, zoals u wellicht weet, hoofdtrainer coach is van Zandvoort 1. Uh, lokaal autosportnieuws. Zandvoorter Niek oude Luttighuis gaat Europese uitdaging aan. Over een maand namelijk, op 23 en 24 juli. Die vindt op de Salzburgring in Oostenrijk de FIA European Touring Car Cup, de ETCC, plaats. Na het wereldkampioenschap voor toerwagens, u wel bekend de WTCC, is dit het 1A-hoogste toerwagenpredicaat van de wereldwijde automobielfederatie FIA. Maar in tegenstelling tot de WTCC, dat uit een volledig seizoen met in totaal 24 races bestaat, is er bij de Europese Toerwagen Cup sprake van slechts één evenement met twee wedstrijden. We wensen een uh, uniek oude Luttinghuis erg veel sterkte op 23 en 24 maart mei-juli op de Salzburgring in Oostenrijk. Oké, okay, tot zover het sportnieuws bij CFM. Op deze plaat gaan we speciaal draaien voor DJ Sappi, Aangevraagd door Fred. Ja, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Hier is Peter de Koning. Het is altijd lente in de ogen.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 5 op de zaterdagmiddag bij CFM. Stamfordse omroep, CFM Stamford, 24 uur per dag te beluisteren. En voor het golfnieuws gaan we over naar Albert Jan. Ja, en voor het golfnieuws uh, gaan we naar uh, München, want daar is namelijk de Europese Tour neergestreken. En uh, de laatste tijd horen we veel van uh, Nederlandse uh, golfers die daar uh, redelijk uh, in mee kunnen, waarin waaronder natuurlijk onze enige echte Joost Luiten. Maar de verrassing uh, in München is eigenlijk wel Tim Sluiter, want Tim Sluiter heeft zich op de tweede dag, en dat heb ik het dus over gisteren, van de BMW International Open in München gehandhaafd in het top van het klassement. De op de Europese Tour debuterende Nederlandse golfer noteren in het zuiden van Duitsland een ronde van 70. Slagen. Twee onder het baan gemiddeld, gemiddelde. Met een to totaal van 136 slagen, dat is dus acht onder de baan, bezet hij na twee dagen de gedeelde vierde plaats. Sluiter sloeg vrijdag vijf birdies en drie bogies. Joost, La Joost Luiten daarentegen maakte dankzij 69er uh, een sprong voorwaarts en is nu 21ste uh, na twee dagen. Robert-Jan Derksen en uh, wie nog meer, even kijken, Floris de Vries en naar feber die konden naar huis, want die hadden uh, een veel slagen voor die twee dagen nodig. Dus die hebben de kut niet gehaald. Na twee dagen leidt de zweet Hendrik Stensen nog altijd. Hij kreeg gezelschap van de Zuid-Afrikaanse George Koetse, die met 67er ook op de 134 slagen kwam. Het duo heeft één slag voorsprong op de Spanjaard Pablo Lazarabal. Dat was dus de stand van morgen. Vandaag, Moving Day, en wellicht als u over dat speciale sportkanaal beschikt, kunt u de zaken, de ontwikkelingen live volgen. Het was zover het golfnieuws bij CV. Hij is dood en hij gelooft in mij. Hij lag te slapen. Ik vroeg hem gister. Dat is alles wat Hij voelt, wat Hij voelt. Dat was Phil Collins en uh, Against the Odds daarvoor trouwens Doe en hij geloofde ja, in mij. Was, dat was een keurig setje die twee een, een keurig blokje zo, hè? je mooi achter elkaar gezet. Dat dacht ik ook. Heel gevoelig. Hé, hey, we gaan naar uh, de TT in Assen. Ja, jong. Want uh, in Assen is, is, is, is hard Nee, een de TT. Ja, ik, ik kijk er nooit naar, maar, nee. uh, maar uh, als het in Assen is, dan uh, moet ik alleen kieken natuurlijk. Want uh, daar was vandaag uh, de grote TT-manifestatie uh, TT van de 124cc en de MotoGP2. Maar het ging natuurlijk allemaal om uh, de 250cc, de echte MotoGP. Nou, het was een beetje slecht weer, ook, met een beetje regen en wind en uh, olie op de baan, dus uh, er ging een paar keels onderuit. Maar ja, aan het einde en toch, uh, toch een, een heleboel mensen de eindstreep hold, ja. En uh, op de eerste plaats is eindigd uh, Spies, ja, ik heb nooit van gehoord, maar, nee. Spies is de eerste geworden. En twee uh, Stoner, Stoner had ook uh, best regen. Oh, die is, uh, die is goed. Maar Spies had zo voorsprong, jongen, dat kon je niet meer goed maken in de laatste 10 ronden. Dus, uh, en uh, daarachter bleef uh, Dovich ook zo, ja, die bleef daarachter hangen natuurlijk, hè. Die, kon, die kon niet meer komen. Nee. Dus die is derde geworden, maar, maar mijn grote vet en mijn grote fan en de grote, de grote Italiaan natuurlijk, die Rossi. Die Rossi, hè, maar die heeft een andere boter gekregen. Die heeft een andere stal gegaan, ja. We hebben hier gewoon van stal naar stal natuurlijk. En uh, sinds hij in een andere stal staat, kan hij nooit meer uh, winnen. Dus uh, Rossi is vierde worden en uh, nou ik vind het nou hoor. In de regen en in de wind. Maar goed, dat was assen. Awesome. Gaan we nu over naar uh, uh, uh, uh, Valencia. Want daar was de kwalificatie van de Formule 1 voor de race van morgen, namelijk de grote prijs van Europa op het Stratencircuit van Valencia. Daar is natuurlijk uh, ja, het was heel erg lange tijd uh, in de derde kwalificatie duidelijk dat uh, stond Hamilton op de tweede plek. Maar ja. En je zal altijd zien, het venijn zit hem in de staart. We zullen ook morgen met een eerste rij beginnen. Met Red Bull. En dan uh, uiteraard op pol uh, Sebastian Vettel, gevolgd door Mark Webber. op de derde plaats Hamilton, die ze dus terugverrezen werd in de laatste secondes van de kwalificatie. Door Webber. Hamilton op de derde plaats en Alonso in de Ferrari op de vierde plek. U kunt natuurlijk alles morgen volgen vanaf twee uur via RTL7. Dankjewel Albert-Jan. En je uh, is nog best uh, oké. Okay, ja, dat valt best mee hè? Ja. Ik heb best nog joh. Ja, ja, ja. zag een bietje pak Een brommerskieken. Een brommerskieken natuurlijk. <laughs> Oké. Okay, Doen <ja>. Doen we. <hums> Hij vindt een lekkere plaat, hè, jongen? de Jocelyn Brown in Somebody Else's Sky. Ruim kwart voor vijf geweest. Daar komt hij aan. Het gedicht van de week. Zandvoort op zaterdag. Ga er maar rustig voor zitten. Want dat mag. Altijd een gezellige show. Zaterdagmiddag op de radio. Met Rob en Albert-Jan... Die kunnen er wat van. De laatste nieuwtjes uit het dorp, de laatste scores van een volleybalworp. Live verslagen van sportwedstrijden. Met zoveel enthousiasme gebracht door hen beiden. Alsof je als luisteraar in het publiek zit, een programma met veel pit. Muziek zorgvuldig geselecteerd. Dan hebben ze, dat hebben ze in al die jaren radiomaken wel geleerd. Een gedicht speciaal voor ZFM. ZFM is altijd dagelijks zonder rem. Luister dus ook op zaterdagmiddag weer mee. Naar de radio Dicht bij Zee. En doe je dat, dan heb je wat. Always look on the bright side of life. Come on and give me the five. een beetje stil van hè Albert-Jan? Ja, als uh, Dindy zo'n uh, mooi gedicht instuurt, dan uh, worden wij stil hè. Dindy, dank je wel. Gedichten zijn van harte welkom naar redactie@cfmzandvoorts.nl, redactie@cfmzandvoorts.nl, en wie weet, misschien komt jouw gedicht langs om kwart voor vijf. Wou jij zeggen dat je deze plaat niet kent, uh, Albert Jan? Nee, nou in ieder geval de, de, de, de, de artiest ken ik niet. Nou, dat is echt een uh, bekende plaat uit de uh, jaren tachtig hoor. Huh? Oké, okay, heb ik iets gemist. Flash in the pen was dat. Flesje in the pen. flash <laughs> in the pen. the pen. En de Mip Ben. Dat was hem uh, alweer het uh, laatste plaatje eigenlijk. Hè? Het reguliere laatste plaatje ja. in uh, deze uitzending. Uh, Zondvoort op zaterdag. Maar ook na vijf uur natuurlijk uh, Entertainment for You. De heren zijn inmiddels gearriveerd. Die zijn er helemaal klaar voor. Die zijn er helemaal klaar weer voor om... Uh, haar koppen weer uit de, uit de kast gehaald. Ja, ook dat. Dus okay. blijft u luisteren. Want ook na vijf uur is het luisteren de moeite waard. En wij zijn er volgende Goed. week weer. Wij zijn de volgende week weer. Uh, genoeg te doen. Hè? We hebben genoeg evenementen uh, dit weekend, komende week. Dus wellicht uh, komen we elkaar uh, tegen. Luisteraars, dit was het. Rob, bedankt. Ja, jij ook bedankt. En van nabespreken. En uh, Dindi, ook bedankt ja, voor Dindi, het mooie gedicht. Hartelijk bedankt en uh, tot de volgende week. Tot volgende week. Dag.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 It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bad. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at and free i'm on this mission to achieve what's in your mind i this is what you believe you should gain satisfaction become a shining example a testus sample of a new race that has ample supply positivity with like electricity you see it can way with Tot zover het ritme van cfr via de kabel op 104.5